Maar uh, je weet, uh, private keys, hè, uh -huh. van dat zijn eigenlijk gewoon binaire codes. Hè, volgens mij, uh, 256, 128 bits. Dus het zijn gewoon 128 of 256, 1 en 0. Yeah. Nou, die worden dan vertaald vaak naar een soort uh, hexadecimale code. En dat zijn uh, de cijfers 0 tot en met 9 en de letters A tot en met F. En dan heb je bij elkaar je 16 varianten. En 16 varianten, die komen dan weer over 1 met een groepje van 4 bits. Dus 4, 1 en een nullen uit die serie van 128 of 250 1 nullen, wordt dan door één teken gerepresenteerd. Dat ja. uh, het heet hexadecimaal. Ja. Dus een hexa is 6, decimaal is 10. En dat wordt dan weer omgezet in een hashcode. Dus oh, dan right? heb je dat software die dat berekent. Nou, en, uh, dat zou ik misschien wel kunnen snappen, maar ik uh, ken het nu gewoon in de manier van... Ik stop een hexadecimaal in en dan komt een uh, string. <laughs> string is een uh, serie tekens, lettertekens, cijfertekens komt eruit. En toen uh, zat dus ik te denken, en die formule is op zich uh, gewoon bekend, dat kun je ook gewoon online doen. Dan zat ik te denken, je zou een soort puzzel kunnen doen, zeg maar een hele ingewikkelde puzzel, misschien met een serie, met clues en dat je dingen moet verzamelen. En die genereert dan langzaam een key. En de eerste die dat oplost, die kan dat claimen, de private key. Dat is toch een briljant idee? Ja, een soort quiz of misschien zelfs een soort speurtocht. Ja, ik was aan het vertellen over hoe Bitcoin uh, privéadres waar dat uit bestaat. Zou ik te denken dat je zeg maar een soort uh, puzzeltocht of een soort uitdaging kunt maken, ja. waarbij je steeds uh, ja getallen krijgt, onderdelen die uiteindelijk samen een private key vormen. Uh -huh. En dan de eerste die dat oplost. Je kan gewoon dan die private key claimen en daar kan je dan een prijsje op zetten. Echt een briljant idee. Ja. Dan kun je heel leuk, uh, je kan het zelfs combineren met dat je uh, een locatie ergens moet vinden. En daar ligt dan een stukje van die code begraven. Mm -hmm. Ik zat zelfs te denken dat je zou kunnen zeggen van nou je kunt, uh, uh, de eerste private key die je vindt kan zeg maar een, uh, een, uh, ja, gewoon een heel klein getal bevatten. Hè, bijvoorbeeld een uh, paar cijfers achter de comma bitcoin. Maar dat is dan uh, zeg maar weer een deel van een clue, dat getal wat dat vormt. Maar anderen kunnen dat dan weer proberen te verstoren door zelf de te storten of de af te halen. Maar je kan dan misschien ook weer gaan kijken naar de historie van de transacties. En dan maak je extra puzzle elementen van. En dan kun je dat helemaal samen doen met een soort crypto, uh, met een uh, blockchain. Het geeft die je daaruit kunt halen. Ja, ik had zat zitten experimenteren zelf door uh, zeg maar allemaal uh, custom codes... Ik kwam door het, op het idee door allemaal customcodes ging ik doorheen gooien. Dus ik ging zelf zeg maar uh, grappige, eh, zoals sommige mensen hebben bijvoorbeeld een nummerbord. En uh, dat, daar staat dan een naam op of zo, of een woord. Ja. En toen had ik zelf zitten denken van als ik gewoon bepaalde termen gewoon vertaal naar 1 en een nullen. En dan zeg maar er een private key van maak, staat er dan <laughs> ook geld op. Ja. <laughs> Ik heb onder andere... Uh, hoe heet die, die gast? Die zat... Satoshi Yakamoto. Dat heb ik ook vertaald naar 1 en 0. Yeah. Maar daar stond geen geld op. Maar zo ja, gewoon zat ik gewoon dingen te bedenken. Van nou... Maar gewoon, ik nou zat te denken, Stiffen, dat iemand zo feen is. Zo, gewoon een soort custom code. Want je kan gewoon zelf 1 en 0 invoeren. En gewoon een private key genereren. Yeah. Dus ik dacht... Ik denk, Stiffen, dat iemand dat heeft gedaan. Met een bepaalde term of zo. Nou, dan... Uh, ja, dan kan ik dat, kan ik even gaan koekeloeren of daar ook wat afstaan. Maar ik heb nog geen geluk gehad. Dus, uh, nee, het aantal mogelijke private keys is ook ontiege, is on, onbevatbaar. Uh, uh, ik denk als alle mensen op de aarde uh, zelf gaan proberen private keys te bedenken, dan nog, het is nu de 21ste intussen, maar de 25ste is die hard voor, dus er zit een paar dagen tussen en er kan nog heel veel gebeuren. Uh. Het is niet onwaarschijnlijk dat er nog een dip is mm -hmm. tussen nu en dan. Okay. Dus als je, als, je een beetje, als je gewoon buy and hold, hè, dat, is de, dat is de goede strategie. Hè, dus als je advies wil, gewoon buy and hold. Maar als je zin hebt om te gokken, nu verkopen, erop vertrouwen dat er binnen nu en dan nog een dip is, dan weer terugkomen. Okay. <laughs> maar tot, tegen de tijd dat deze uitzending wordt gedaan, dan is het, dan is het uh, oh dat is morgen al, hè? dat is de 22e. Ja, dan hebben de mensen nogal dagen. Maar dan is de dipper misschien al. Dus dan is mijn, eh, uh, meld... ja, als het bij uh, Bitcoin Spot staat hij nog op, uh, 50, 78. Ja. ja. Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet niet hoeveel Upward Force er nog is. Nee, ik, ik, ik heb het gevoel van, om die paar dagen, er kan nog heel veel gebeuren. En ik, ik vermoed dat er nog een correctie komt naar beneden. Dus dat je, ik heb, zelf heb ik wel naar gehandeld. Ik heb nu een stukje verkocht. Ik heb gewoon wat ik wil bewaren voor de 25ste, dat, dat ga ik gewoon bewaren. Uh -huh. Uh, als, het, als ik gelijk heb en het daalt nog de komende dagen, dan ga ik weer terugkopen. Mocht het wel stijgen, ja, dan uh, schop ik mezelf één keer. <laughs> en dan kan ik eventueel altijd nog wat ik heb bewaard wel verkopen. Maar goed, avond. Ah, okay. Fijn ik Dankzij zeggen, dames en heren. Tot de volgende week. Doei doei. Ciao. Hoi. Oh. Mooi man. Nou, ik ga het lekker slapen. Ja. Yeah.